30 in Zandvoort.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 Anita Berry met Middellandse Zee, muziek nog van Ronnie Tober, Willy Alberti komt voorbij, Leen Jongewaard, maar eerst de volgende paal van de Barra met Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte, mijn hart tot zo. Je foto aan de muur maakt mij doorlopend overstuur. Verder gaan, je kijk me zo uit dag en dag Bebe, bebe, bebe, bebe ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje dat je zo rond, je benen zo slank, Je haren zo blond, de rest zo Verder gaan, je kijk me zo een en dan en dag Baby, baby, baby, Denk ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portretje Kan je zo rang, baby, je benen zo slang, baby Je haren zo blond, baby, en de rest zo rond, baby Ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb jou alleen maar Dat verder gaan, je kijkt me zo zo'n dag en dag Bebe, bebe, bebe, bebe ik s'avonds in mijn bed Dan kijk ik steeds naar jouw portretje je je zo rauw, Je benen zo slang, Je haar is zo blond, bé, bé. De rest zo rond, bé, bé. Ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb jou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 van drie mooie oud hongstalige platen. Hoor die muziek uit 1961 van de Butterflies met Brigitte Bardot. En dat nummer kwam op nummer 2 binnen in 1961 in de, de Nederlandse hitlijsten. is die versie van uh, Brigitte Bardot. Maar dat kwam natuurlijk op het originele eerder dat jaar, uh, 1961... Uh, door de Braziliaanse zanger Jorge Vega en... Uh, en dan ook nog eens de vertaling van het Indische jongensduo, duo De Emeralds werd gedaan. En uiteindelijk brachten de heren nog een paar singles uit. Drie wel te verstaan. Maar uiteindelijk in 1963 was het afgelopen met de, de formatie de Butterflies. Na de plaat van de Butterflies hoorde u muziek van Anita Berry. Uit 1962, een jaar later dan de plaat van de Butterflies... met de Middellandse Zee, Anita Berry. Ze is geboren in Den Hulst als Greetje Garritsen...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 14 oktober 1926, aldaar en overleden, op 18 februari 1985. Een Nederlandse zanger, die je Amsterdams, Nederlands en Italiaans repertoire bracht onder de naam Will Alberti, tenore, Napolitano. Ik heb voor u een mooi nummer uitgekozen, uit 1968. Dit is Willy Alberti met de glimlach van een kind. Jij bent zo weg. Dat zegt een kind, jij bent zo gereis dat zegt een kind. Thalé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 Ja, deze dame ook de grote stad hem klein. Want u vindt een vakbekwame tuinknechtwerk op het Leidseplein, het water van.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 En tot haar grote successen behoorden. Ach, vaderlief, lief toedrink niet meer. uit 1959. De Blinde Soldaat uit 1962. Mexico. Die kennen hem allemaal, zelfs de jongeren van tegenwoordig. Uit 1969 en 1986 opnieuw uitgebracht. Het soldaatje, de vier Raadsels uit 1971. Mandolines in Nicosia 72. En Keetje Tippel 75. Het was aan de Costa del Sol. Ook een hit die nog steeds uh, regelmatig op karaoke-shows voorbij komt. En die plaat werd opgenomen in 1975. En vragen de kinderogen uit 1982. En in totaal nam deze dame 550 liedjes op. Die allemaal uh, regelmatig nog gedraaid worden. En in de karaoke-cafeetjes in uh, Spanje, Griekenland. Noem het maar op. Daar komen nog steeds de bekende hits van Mexico en uh, het was aan de Costa del Sol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 stand voor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 Het gadoetje naar de botermarkt te gaan, naar de botermarkt te gaan, ze vermaken wat ze vol. Ze vermaken wat ze vol, ze vermaken wat ze vol, ze vermaken wat, wat ze vol. En ze maken van boter een domini, een domini, partloos. In de kark, in de kark zit de domini, in de kark, in de kark zit de domini. Een domini-domini, een domini en mijn zuster, een die, die, die, I'm back to en die, ze maakt je van boter een kastelein, een kastelein, paardloos. Huurst betalen, huurst betalen, zij de kastelein. Huurst betalen, huurst betalen, zij de kastelein. De karak, de dominee. Een doobie, doobie, een En ze van boter een baronas, een baronas verkoos. In de in de zwarte, de In de zwarte, in de zite, en de, zite, de baroness. Eers betalen, eers betalen de eers betalen, eers betalen, de zijn een toverheksen. Kom maar binnen, kom er binnen, zegt de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zegt de wafelvrouw. In de karre, in de karre, ik zie de dominee. In de karre, in de karre, ik zie de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn zuster, die, die, En een zuster, die, die, En een zuster, die, die. En, en, en ze maken van honderen lichtmatroos. Een lichtmatroos, vardoos. Mooie beenen, mooie biene. Mooie benen zijn er in de lichtpatroons. En de zwichter en de zwichter zijn de baroness. En de zwichter en de zwichter zijn de baroness. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij de kastelein. Nu voorzichtig, nu voorzichtig, zei de oude heer. Nu voorzichtig, nu voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Lekker zoenen, lekker zoenen, zei de dikke meid. Mooie wienen, mooie wienen, zei de matroos. Mooie wienen, mooie wienen, zei de matroos. In de zwitters, in de zwitters, zei de baroness. In de zwitters, in de zwitters, zei de baroness. Wie is betaald, is betaald, zei de kastelein. Wie is zei de kastelein. Zeg je pakken, zeg je pakken. Kijk in de karakzie, de dominie. De dominie, de dominie, de dominie, die, dominie, de dominie, de dominie, de de dominie, de die. Die, die, die, en zuster, die, die, die. die en de dominie, de naar de dominie, de de dominie, de de dominie, de de dominie, de dominie, de dominie, de dominie, de dominie, de dominie, mooie, vene, mooie vene, zijn En de zwichters zijn de varenes. Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zo, lekker zo, heer de dikke meid. In de kark, in de kark, zie de dominee. Een dominee, do een dominominee. Do Alle zuster, die, die, die. Alle zuster, die, die, die. zuster, die, die. die, die. Nou, Laat we uit de loterij een aard. Vrienden, maak met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs. Die weer naar Londen. Vooruit, riep ik, we maken tijd. Reisje langs de Rijn. In een wip, zakkernoot, zat het plekje op de boot. Ja, zo reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maanenschijn, schijn, schijn. schijn. Vier, vier, vier, vier, aansvier, zwier, zwier, op de vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwe wetsen schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit. is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn, zo reis je langs de rij. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen Oom nam zijn harmonica en geen. Never that's just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 Gezongen heeft. Hij zong natuurlijk al vaker op de Albert Kijk. Maar een nummer wat uitgebracht is op Single, hij zingt het dus samen met Johnny Kraikman. Het 1959 is hier Droomschip.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 Het is waar, kleine dree, en hij is zo groot. Je zult dat wel zien in je droom van een boot, Want zo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 als ik mijn ogen open doe, lach jij me gauitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij, geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schik. Met Tonia, Tonia, drie in op de rotte drie man in de op de -sa -sa. met Tonia. Ja. En morgen dan is het kermis, dat wordt een reuzefeest. Het hele dorp is stapeldoor, maar Tonia ja, het meest.